8 uur. Het NOS Journaal. Dorald Meegens. 28 doden bij ongeluk met Belgische schoolbus. Rick Santorum wint voorverkiezing in zuidelijke staten en kijkers wijzen Plasterk aan als winnaar tv-debat. Bij een ongeluk met een Belgische bus in Zwitserland zijn 28 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 22 schoolkinderen van rond de 12 jaar. 24 kinderen raakten gewond. De meesten werden met ambulances afgevoerd naar ziekenhuizen in de buurt. De slachtoffers die er het ergst aan toe waren... zijn per helikopter naar ziekenhuizen in Lausanne en Bern gevlogen. De bus verongelukte gisteravond op de terugweg naar België na een skivakantie. In een tunnel op de snelweg A9 bij Scherre botste de bus bij een noodparkeerplaats... met hoge snelheid tegen een wand van de tunnel. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. In de bus zaten schoolkinderen uit het Belgische Lommel en Heverlee. Ouders van de kinderen zijn op weg naar Zwitserland. Rick Santorum heeft in de zuidelijke Amerikaanse staten Alabama en Mississippi... de voorverkiezingen voor het Republikeinse presidentskandidaatschap gewonnen. In beide staten won de aardsconservatieve Santorum Nipt van Newt Gingrich en Mitt Romney...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 Het weer eerst overal bewolkt. Vanmiddag breekt in het zuiden de zon door. De rest van het land blijft het bewolkt. 10 graden wordt het in die bewolkte gebieden. 14 graden daar waar de zon schijnt. Morgen veel zon, dan wordt het 13 graden in het noorden, 17 graden in het zuiden. AWB Verkeersinformatie, 17 files, alles bij elkaar niet meer dan 50 kilometer. Zo'n 40 kilometer minder dan gebruikelijk om deze tijd. Geen bijzonderheden, wel wat vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam...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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. Amerika, Japan en Europa maken ruzie met China over zeldzame delfstoffen. Hoort Amerikaanse president Obama zo over de Chinese exportbeperkingen? Ja, en over de gevolgen, want die zijn er voor de high-tech-industrie... die die zeldzame delfstoffen nodig hebben. Praten we zo met deskundige Michel Rademaak. Een schok in België is groot naar het busongeluk... waarbij 22 schoolkinderen om het leven zijn gekomen. Er is nog veel onzekerheid, ook bij de ouders. Heel veel ouders natuurlijk die het nieuws vanmorgen vernomen hebben, die zitten hier nu in tranen... en met de gsm in de hand, en ja, te wachten totdat ze meer nieuws hebben... of hun kind ja, het al dan niet overleefd heeft. Dat is een verslaggever van de VRT. Bij dat ongeluk met de Belgische bus in een Zwitserse tunnel... zijn in totaal 28 mensen om het leven gekomen. Marcel zei het al, onder hen 22 schoolkinderen. De kinderen waren rond de 11 en 12 jaar oud. Ze waren op de terugweg naar België na een skivakantie in val lanivier VRT verslaggever Bert Rijmen vertelt wat er is gebeurd. Het ongeval moet gebeurd zijn om kwart over negen gisteravond... met één bus van een groep van drie bussen. En in de getroffen bus zaten kinderen uit een school in Lommel. Dat is de school het Stekske en een school in Heverleden. Dat is de Sint-Lambertus-schoolkinder dus, van het zesde leerjaar. Het ongeval is gebeurd op de A9 tussen Sierre en Sion. Dat is dus in het zuiden van Zwitserland. In een tunnel. En de bus moet om een nog onverklaarbare reden in volle snelheid tegen de tunnelwand zijn gebotst. De directeur van de Sint-Lambertus-school in Heverlee, Mark Karel, stond de VRT te woord. Het is dus zo dat wij deze nacht, ja, we voortdurend in contact gestaan hebben. En dat we afgesproken hebben om de ouders uit te nodigen hier.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 Um, op dit moment wat ik zie, ik ben nog niet de school binnengeraakt, maar uh, op dit moment wat ik zie is dat de burgemeester aangekomen is. Die is volop aan het overleggen uh, met, met de directrice van de school om eens te kijken hoe ze dat gaan aanpakken. Um, en ook de politie is ter plaatse um, en heel veel ouders natuurlijk die het nieuws vanmorgen vernomen hebben, die zitten hier nu in uh, tranen en met de gsm in de hand uh, ja, te wachten totdat ze meer nieuws hebben of hun kind ja, het al dan niet overleefd heeft. Dat klinkt heel cru, maar dat is het natuurlijk wel. Gaan we naar Brussel, naar onze correspondent Joris van Poppel. Joris, heb jij nog laatste informatie? Nou, er zijn foto's opgedoken van de bus van binnenin. Tot nu toe hadden we alleen foto's van de tunnelbuis van buiten gezien met de reddingsoperatie. Nu binnenin zie je dat, <coughs> die, dat er een enorme ravage is. Die bus is frontaal tegen een zijwand gereden. Een zijwand in een veiligheidsnis waar normaal nou ja, de hulpdiensten of auto's met pech kunnen staan. Uh, nou ja, je ziet dat er van de bus niet zo gek veel meer over is. Vooral uh, de voorkant, uh, nou ja, die de dramatische foto's uh, natuurlijk hier. Heb je informatie over hoe het is met de kinderen die gewond zijn geraakt? Nee, er is wat je net ook hoorde, er is nog vooral veel uh, onduidelijk. Sommige ouders, uh, begrijp ik, weten al wel dat hun kind is overleden. Er zijn ook al ouders op weg naar uh, Zwitserland. Maar voor veel ouders is er dus ook nog uh, onzekerheid. Uh, de identificatie is misschien nog bezig in Zwitserland. De namenlijsten moeten misschien nog volledig uh, worden gemaakt. Uh, er worden ouders opgevangen uh, bij scholen. Ook leraren en leerlingen worden natuurlijk opgevangen bij scholen. Uh, en andere ouders worden opgevangen in legerkazernes ook. Uh, er staan twee legervliegtuigen klaar om ouders ook naar Zwitserland te brengen als ze dat, uh, als ze dat willen. Uh, die, hulp het, uh, die hulp van het Belgische overheid. De ouders krijgen natuurlijk ook psychologische begeleiding. Ik sprak net de woordvoerder van, van Defensie hier, die zei dat het ook in die vliegtuigen zullen ook psychologen meegaan naar Zwitserland toe. Ja, er zijn noodnummers geopend. Van dat soort ja, eerste lijns traumaopvang wordt er hier nu geregeld. Goed. Joris van Poppel, dank voor nu. En als er meer nieuws is, dan hoort u dat uiteraard op Radio 1. 12 minuten over acht, u luistert naar het NOS Radio in Journaal. Harde taal komt er vanuit Washington. Gisteren kondigde de Amerikaanse president Obama aan dat Amerika, Europa en Japan China gaan aanklagen bij de Wereldhandelsorganisatie. We're bringing a new trade case against China and we're being joined by Japan and some of our European allies. This case involves something called rare earth materials, which are used by American manufacturers to make high-tech products like advanced batteries. That power from cars to China is de grootste producent ter wereld van zeldzame aardmetalen die worden gebruikt voor high-tech producten zoals iPads en flatscreens, maar ook voorkomen in batterijen van hybride auto's, zonnepanelen en andere energiezuinige producten. China neemt 97 van de totale productie van de aardmetalen voor zijn rekening. Als China would simply let the market work on its own, we'd have no objections. But their policies currently are preventing that from happening de China De aardmetalen worden steeds belangrijker. Maar sinds 2010 heeft China de export ervan aan banden gelegd. En dat is tegen de regels van de Wereldhandelsorganisatie, die vrije marktwerking voorstaat. China werd tien jaar geleden lid van die organisatie. Dit is about China deploying a of over China: een aantal strategieën over een periode van years om artificially lessen the supply of these rare ores while making sure they are available in abundant supply to their own manufacturers. China bevordert de eigen industrie die wel onbeperkt kan beschikken over de aardmetalen, Benadrukt de Amerikaanse handelsdeskundige Fenkirk. But you can also provide these materials in a way that's not discriminatory or market distorting. Het is discriminerend, zegt hij, en het leidt ertoe dat Amerikaanse bedrijven min of meer gedwongen worden om zich naar China te verplaatsen om nog aan de metalen te kunnen komen. En dat is een doorn in het oog van president Obama die juist een zwaar gevecht voert om banen te behouden voor Amerika. Maar China vecht alle bezwaren van tafel. Het mijnen en bewerken van de aardmetalen is zeer belastend voor het milieu, zegt de woordvoerder. En China beperkt die export dan ook om het milieu te sparen. Dat is niet tegen de regels van de Wereldhandelsorganisatie. Als Westerse landen zo graag meer aardmetalen willen hebben... dan gaan ze ze zelf maar uit de grond halen in hun eigen land is de indirecte boodschap vanuit Peking. Ja, en daar kan het Westen het mee doen. Michel Rademaker is plaatsvervangend directeur... van de uh, Hague Center for Strategic Studies. Deskundig op het gebied van de strategische strijd om grondstoffen. De man dus om hierover te spreken. Meneer Rademacher, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, Obama zegt, we hebben het gehoord, in de bijdrage... China moet de markt zijn werk laten doen. En uh, dat doet het land niet met die exportbeperking... met alle gevolgen van dien. Hebben Amerika, de EU en Japan hier een punt... Ja, ik denk het, uh, ik denk het wel. Um, uh, nou ja, allereerst omdat in principe exportquota niet de bedoeling is, maar daarnaast ook omdat uh, China wel haar eigen industrieën bevoordeelt. En daarmee ontstaat dus geen, geen eerlijk level playing field, zoals dat al uh, genoemd wordt. En meneer Rademaak, heeft China ook een punt als China zegt van dan haal ze toch lekker zelf uit de grond. Kunnen, die, kunnen bijvoorbeeld de Verenigde Staten dat? Nou, je hebt, je hebt één grote onderneming in Amerika die het zeg maar zo'n twintig jaar geleden ook nog wel uh, produceerde, Mollycorp. Um, die zijn op het moment uh, de mijn weer aan het open uh, doen, alleen dat kost uh, jaren en jaren. En de reden dat hij toen gesloten was, is dat uh, China eigenlijk op andere spelregels uh, speelde, namelijk uh, minder zorg uh, voor arbeidsomstandigheden en het milieu. En daardoor konden zij heel goedkoop produceren waardoor gewoon in het Westen, want dat geldt voor alle mijnen met zeldzame aarde... het economisch niet van de bolwerk moesten sluiten. Ja, moesten sluiten. Is dat niet uiteindelijk achteraf gezien een kapitale fout geweest om mijnen te sluiten? Want nu loop je een enorme achterstand op en heeft China in feite alle macht in handen. Nou ja, het is, is over een fout als je als, je als overheid daar helemaal van terug uh, trekt. Wat natuurlijk gebeurd is en wat in het Westen vrij gebruikelijk is... namelijk vrij handel uh, en, en staatsinterventie is niet, uh, niet echt gebruikelijk... Um, uh, maar goed bedrijven die hebben natuurlijk gewoon gerekend: van, uh, wat kost het nou om het open te houden? Leeft het wel op ja of nee? Mm. En dat viel uh, veel negatief uit. Maar, uh, maar hebben zij destijds niet goed ingezien hoe belangrijk die, die, uh, die zeldzame stoffen zouden gaan worden voor alle high-tech producten die we momenteel, waar momenteel zo'n vraag naar is. Nou ja, in die, in die periode sorry, niet zo erg. Maar want je ziet nu natuurlijk een enorme opkomst van groene, groene technologie. Uh, dus uh, de hybride auto's en de windmolens en allerlei andere varianten daarop. Die vragen heel van dat soort zeldzame aarde. Maar ook uh, allerlei high-tech toepassingen als flat screens en de nieuwste. Uh, toepassingen in computers uh, vragen dat allemaal, net als supermagneten hm. uh, voor allerlei uh, toepassingen. Dus ja, de, de, de, de behoefte is ook enorm gegroeid. Ja, kunt u eens wat noemen? Wat, wat gaan we het meest missen als daar inderdaad een, een, een soort beperking voor komt? Wat, wat voor een stof? Nou ja, bijvoorbeeld uh, neodymium en dysprosium, dat zijn twee ingrediënten die, uh, die, die je voor supermagneten nodig hebt. Uh, en die supermagneten die kom je dus tegen in. Um, in uh, toepassingen voor uh, hybride auto's, maar ook in windmolens uh, en in allerlei andere toepassingen die uiteindelijk uh, maken dat je energie-efficiënter uh, kan, uh, kan optreden. Mm. Um, nou, een van de praktische effecten uiteindelijk is dat uh, westerse bedrijven die dat materiaal wel nodig hebben uh, eigenlijk gedwongen zijn om deel van hun de capaciteit gewoon in China te gaan uitbesteden. En daarmee leidt het tot verlies van banen in het westen en dat is denk ik ook de reden dat op banen heeft aangegeven. Joh, ik maak me hier zorgen over en ik wil dat jullie aan de WTO-regels houden. Wat zal de Wereldhandelsorganisatie volgens u besluiten? Hebben ze dit al eens een keer eerder voorhanden gehad? Nou, er is in januari een, een ruling geweest voor een aantal andere groene uh, grondstoffen. Uh, waarbij de, um, uh, de Amerikanen en de EU en ook Mexico. Uh, de claim gewonnen hebben. Aha, okay. Dus uh, uh, het zou zeer goed kunnen... Dat het, uh, dat het misschien nu ook wel toegewezen gaat worden. Uh, want de, ja, de exportquoten zijn wel drastisch. Het was in 2010 half, halfwege dat jaar al min 40 procent. En ook dit jaar is het, uh, is het weer minder. Dus het is, uh, het is wel uh, urgent. We wachten het af. Michel Rademaker, dank. Prima. Bye. Is de olie ook nog duur? Ja? Recordprijzen voor diesel bepaalt u, betaalt u aan de pomp. Helaas bepaalt u het niet zelf. Hoort u straks meer over de verkeersinformatie. is bij de ANWB, John Bakker. Met de maar 15 files. En die zijn goed voor 50 kilometer. Dat is ongeveer de helft van hetgene wat er normaal staat op een woensdagochtend. Eigenlijk geen bijzonderheden. De meeste vertragingen op de A4. De Amsterdam bij Zoeterwoude. 6 kilometer. Nog iets langer is de file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij Haarlem-Zuid, 7 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar osspeck het valburg 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. gauw door naar Maino Remmers. Die is in wiert bij de sociale werkvoorziening. Waar klappen gaan vallen, Maino? Jazeker. Uh, ja, dat moet gaan gebeuren vanwege... Uh, de wet werken naar vermogen. Het is de bedoeling, zegt het kabinet, dat mensen met een arbeidsbeperking... kan lichamelijk of ook ja, geestelijk zijn... dat die toch zoveel mogelijk een gewone baan hebben. Wat bent u nou aan het doen, trouwens? Dat is uh, chocola, is het, hè? Ja, chocola voor op de barbecue. En dat wordt... Wat blieft? Ja. Chocola op een barbecue? Ja. Dat is iets vanuit Duitsland en uit België wat uh, overgekomen is. Oh, wacht, ik zie het. Er is een... een ja. En dat moet witte en... Witte en pure of melkchocola in. Ja. En dan moet verpakt worden. Wacht, wit moet aan deze kant. Ja. En die moet aan deze kant. Ja, dat is puur. En er moeten zelfs twee bakjes, want het moet wel een beetje stevig zijn. Ja. Want anders wordt dat natuurlijk niet goed gekeurd. En dat zet je op de barbecue en dan, heb je, dan kan je er een aardbei in dopen. Ja. Het moet er maar op komen, hè? Ja, nou, ik weet het. Ja. En nu pakt het die... in? Ik moet het inpakken, ja. En dat is gewoon voor uh, weer uh, activatie van het uh, werkproces... om te zorgen dat je wat dat betreft uh, weer in het ritme komt... wat nodig is voor in het normale bedrijfsleven, zeg maar. Ja, dat is uh, precies waar het om gaat. Inmiddels is ook José Meijer bestuurt bestuurder hier, gaat straks naar Den Haag... want er is vandaag een hoorzitting over in de Tweede Kamer. Op zich zeggen ze hier, het is prima dat mensen zoveel mogelijk een echt baan hebben. Dat ze, dat, dat ze niet hier iets in elkaar gaan zitten zetten, maar echt in het ja, maar. Dat willen ook alle mensen. Alleen, het is natuurlijk niet voor niks dat ze hier zitten. Omdat tot heden die reguliere arbeidsmarkt of de echte werkgevers... niet in uh, dromen staan te dringen om deze mensen aan te nemen. Dus eigenlijk is de volgorde verkeerd, zegt u? De volgorde is verkeerd. Uh, de volgorde is verkeerd van de plannen die nu voorliggen. He, iedereen moet regulier gaan werken. En voor, en maar allereerst gaan we enorm bezuinigen. En de volgorde zou moeten zijn... we gaan maximaal proberen mensen regulier aan de slag te krijgen. En dan kunnen we kijken hoe we langzaam aan die sociale werkvoorziening goedkoper kunnen maken. Achter mij zetten ze ook stukjes in elkaar voor xylofoonhouders bijvoorbeeld. Peter Strijbos, die werkt hier ook. Ja, hoe lang nog? Tot uh, 31 december. Dan stopt het? Ja. Want? Omdat de tijdelijke contracten niet meer verlengd worden. Er is geen geld meer voor? Nee. Dat kwam als een dondersloop bij heldere moet ik zeggen. U bent een van die mensen hier die moet vertrekken, dat weet u zeker? Ja. Of ik moet gedetacheerd kunnen worden in de tussentijd. En dat moet dan een langdurige gedetacheerd plek worden. En dan heb ik kans dat ik wel een contract voor onbepaalde tijd krijg. Maar dat is afwachten of er een plek voor mij gevonden wordt. Ik zie wel dat het u veel doet, hè? Ja, behoorlijk, ja. Ik ben er een paar weken helemaal van de wap af geweest, moet ik zeggen. Ja, nou weer een beetje. Het komt weer allemaal naar boven, ja. Het is niet leuk. Dit is hoe de bezuiniging uitpakt. Dit is de werkvloer. ja. Het gaat erover in de Tweede Kamer vandaag. Een hoorzitting kwart voor negen ongeveer. Gaan wij hier weer naar een andere afdeling toe. Komen straks nog even terug om te bekijken wat ze daar maken. En ja, of er nog wel enige toekomst is voor de mensen die hier aan het werk zijn. Marlon Remmers, we horen later van je vanuit Weert. Vanwege de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten stijgt de olieprijs al maanden. En dat heeft een weerslag op de prijs van een liter benzine of diesel. Zo kost een liter diesel aan de pomp nu 1,51 euro. En dat is een record. En verslaggever Paul Sanders constateerde maar weer dat de automobilist diep in de buidel moet tasten naar het denken. met de tank volgegooid van mijn auto. En een volle tank, 50 liter, kost mij 75,75 euro. 75. Dat is een flink bedrag, zeker voor particulieren... maar ook voor transportondernemers is die stijgende dieselprijs een probleem. Een financieel probleem. Uh, nou als we berekenen, dan, dan hebben we het over pompprijzen 1,51 euro. Uh, 1, 51. Nou, XBTW komen we uit op zo'n beetje nou 1,26, 1,27 euro. Als ik dan kijk wat het in 1 januari was, dat was zo rond de 1,21, dan komen we toch op een kleine 6 cent stijging uit. Die 6 cent keer, nou wij doen ongeveer een kleine miljoen liter op jaarbasis, zou uitkomen op een kostenstijging voor dit bedrijf van 60.000 euro. Dat is een flink bedrag en dat heeft Remco Dornstein net uitgerekend op zijn rekenmachine. Directeur van Dornstein Transport in Soest, wat vervoeren jullie zoal? En wij vervoeren heel veel houten plaatmaterialen, papier, karton. Uh, eigenlijk ja, de, de containerbegrip is forest products. Alles wat uit een bos komt behalve uh, boomstammen. Uh, dit zijn geen leuke berichten voor een transportondernemer. Die stijgende dieselprijs. Wordt u er ongerust van? Uh, ja, ik word er wel ongerust van. Uh, op zich hebben we met veel van onze klanten afspraken uh, kunnen maken over de diesel. En dieselprijs doorbelasting. Uh, diesel is een van de variabelen die de kostprijs bepalen. Uh, en in deze tijd is elke kostenstijging uh, ja, niet wenselijk en uh, niet welkom. Nou, maken veel ondernemers maken, transportondernemers maken afspraken met hun klanten. In een, in een zogenaamde dieselclausule. Kunt u eens uitleggen wat dat is? Ja, uh, heel kort door de bocht betekent: dat stel dat wij vandaag overeen zouden komen dat, dat wij voor jou gaan rijden. Uh, dan pinnen wij uh, een publieke bron vast, zeg T-Landsite. Uh, en de dieselprijs die vandaag geldt, uh, die nemen we als basis. Dat is de index 100%. Uh, dan gaan we PRD kijken week, maand, net wat je afspreekt. En de, de stijging of daling in die periode... betekent een stijging en daling van een bepaald percentage... op die afgesproken transportprijs. Ja, dus de prijs die u afspreekt met uw klant... groeit mee met een eventuele dieselprijs die stijgt? Ja, en uh, in sommige jaren ook een daling. Is het niet zo uh, veel makkelijker dat u dan kan concurreren... en zegt, nee, ik doe het gewoon voor die prijs... voor de prijs die we nu afspreken... en als die dieselprijs stijgt, nou dan is dat alleen maar heel goed voor de klant? Um, ja, uh, dat, dat kun je doen. Uh, uh, alleen weggeven weg moet je doen van de winst. En ik denk dat het geen publiek geheim is uh, dat in transport en logistiek de, de marges heel mager zijn. En als je nou kijkt wat de dieselprijs gedaan heeft vanaf 1 januari. Uh, daar uh, hebben we toch te maken met de prijsstijging van 5%. Uh, als je een zeg maar, uh, langdurig sector pakt van 1-2% dan, ja, dan is je marge weg. Zijn er alternatieven voor de diesel? Uh, voor de diesel aan zich alternatieven. Uh, ja... In ons bedrijf, wat ik probeer te doen als alternatief, is voorkomen dat je het, uh, dat je het maakt. Dat je het, uh, dat je het verstookt. En wat bedoel ik ermee, uh, als we investeren in, in, in nieuwe wagen, nieuwe vloot, doen we dat op schone technologie. Als wij, uh, uh, uh, uh, uh, ik meet het verbruik van onze, onze, onze vloot, we hebben booscomputers daarvoor. En elk kwartaal uh, uh, geef ik een kleine prijs uit aan de zuinigste chauffeurs uh, om te stimuleren dat ze bewust omgaan met, uh, met het gaspandaal. Het is vier minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Je zult maar de vader zijn van honderdduizenden dochters. De Franse superstier Joko was dat. In zijn stal in Bretagne is hij overleden. De sperma van deze zwartbonte stier werd ook in ons land verkocht. En wel door importeur Koelen en Liebrechts. En wij hebben nu contact met Walter Liebrechts. Goedemorgen. Goedemorgen. Deed de sperma van Joko het goed in Nederland? Ja, we hebben hem heel lang, uh, al een periode van 15 jaar. Uh, was was een van onze topverkopers. Wat hield dat in, topverkopers? Dat betekent dat we daar heel veel sperma van hebben kunnen verkopen. In Nederland is het ook het tweede land in de wereld waar het meeste jokko-dochters lopen naar Frankrijk. En, en, en wat doet een beetje sperma van jokko? Dat varieerde in, in zijn piekprijs van 150 euro naar nu ongeveer 20 euro per dosis. Per rietje? Per rietje en van ja. rietje. En rietje kun je één keer een koe insemineren. En wat, wat maakte jokko zo goed? Nou, hij was uh, toen uh, hij doorbrak uh, echt boven, ver boven de massa uit. Hij vererfde heel veel liter melk, 1500 liter melk. Ja. Maar bovenal gingen zijn dochters meer dan een jaar langer mee dan gemiddeld. Ja, maar maar zo, zo wordt er echt over gepraat. Hij doorbrak, dat wordt dan opeens ja, ontdekt? Ja, er zijn lijsten uh, waarin uh, rangorde zijn van stieren. En nummer 1 is de beste, om het maar even wat simpel uh, te zeggen. Maar dan komt die plotsklaps op en dan denk je: hé, hey, dit is er een. Maar dan kan ik me voorstellen, u heeft er veel geld aan verdiend, meneer Liebrechts, Dat u een beetje verdrietig bent dat Joko is overleden. Nou, eh, ook een stier heeft niet het eeuwige leven. Nee, oh, dat is zo, ja. Maar ook niet qua verkoop. Dus op een gegeven moment zijn er weer, weer nieuwere stieren die ook weer beter zijn. En dan is de verkoop zakt ook wat terug. Want? Dus het is niet zo dat wij nu eh, plots kwaarts failliet zouden gaan. Nee, precies. Maar neemt de kwaliteit van het sperma ook af als de stier ouder wordt? Nou, eh, de biologische kwaliteit een klein beetje, net als bij mensen. Maar het gaat voornamelijk om de fokwaarde van die stier en hoe goed zijn die dochters, zo goed is het navolk ervan. En die neemt niet af, alleen er zijn er inmiddels andere die wat beter worden. Ja, Jocko ja, was natuurlijk een very important stier. En dan wil je hem ook wel eens zien, heeft u hem wel eens gezien? Ja, ik heb hem een keer of vier, vijf uh, in levende lijve gezien, dat is vrij uniek. Maar die stieren worden vrij geïsoleerd gehouden, daar mag normaal geen publiek bij, om, om, om vanwege veterinaire redenen. Ja. Dus ik, voor mij is dat voorwerk wel gegeven en ik moet zeggen het was echt emotioneel om, om zo'n stier te zien. Ja, en het klinkt natuurlijk allemaal wel leuk. Voor mannen. Maar had Jokko wel een beetje leven? Uh, ja, ik, ik, ik denk het wel. Hij, kijk, een stier heeft deze, de, tegenwoordig ook heel veel waarde. Dus de eigenaren doen er alles aan om zo uh, gezond en zo lang mogelijk te laten leven. Uh. Dus dat heeft ook te maken met welzijn. Dus hij had een grote eigen particuliere box en dik in stro. En hij mocht nog twee keer per week zijn zaad afgeven. Dus ja, ik denk dat hij het bedoelde kan. Okay. Heeft u al een nieuwe Jokko? Ja, we hebben een zoon, Stoljok. Uh, die heet ook een beetje naar zijn vader. Aha. En is, dat, is eigenlijk nog misschien een fractie beter. Zo? Uh, Jokko is legendarisch omdat hij uh, 100.000 dochters heeft. En ook uh, misschien wel duizend zonen. Waarvan er zeker 150 volop gebruikt worden nu nog in de wereld. En dat maakt hem uh, ja, waardevol als geen ander. Dus geen één stier in Europa die dat ooit geëvenaard heeft. En ik denk iemand zal even Nou, interessant hoor. Walter Liebrecht, dank u wel. Ja, graag gedaan.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 Verrassingen zijn alleen leuk als ze aangenaam zijn. Dit was de V uit het alfabet van Alfabet. Alfabet Lease. verrassend voorspelbaar. Alfabetautolease.nl. De nieuwe Randstad Werkpocket is uit. Hierin leest u onder andere over boetes bij overtreding van arbeidsmarktregels. Vraag hem nu aan op Randstad.nl. Radio 1 Het NOS-journaal. Ouders voor ongelukte Belgische kinderen naar Zwitserland. En elf aanhoudingen voor Schiphol. Goedemorgen, half negen is het. Ik ben door al De ouders van de Belgische kinderen die gisteravond in Zwitserland zijn verongelukt, zijn onderweg naar Zwitserland. De Belgische Defensie zet daarvoor twee vliegtuigen in. Met ongeluk kwamen 22 kinderen en 6 volwassenen om het leven. Correspondent Joris van Poppel. Sommige ouders zijn al onderweg. Veel ouders. We zitten ook nog in onzekerheid, zegt de politie. Uh, identificatie is nog bezig in sommige gevallen. Uh, andere ouders, uh, er zijn ook ouders die worden opgevangen in kazernes in, uh, bij Leuven en bij Lommel. Daar staat ook een legervliegtuig klaar, twee vliegtuigen zelfs, om de ouders naar Zwitserland uh, te brengen. Uh, ze krijgen natuurlijk ook psychologische begeleiding. Kinderen kwamen terug van een skivakantie. Ze zijn van twee scholen uit Lommel en Heverlee. Nogmaals, Joris van Poppel.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 Onder de volwassen slachtoffers zijn de twee buschauffeurs. 24 kinderen raakten gewond en zijn met ambulances en traumahelikopters... naar een ziekenhuis in de buurt gebracht. In een tunnel op de snelweg A9 bij Scherre botste de bus gisteravond... bij een noodparkeerplaats met hoge snelheid tegen een wand van de tunnel. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk, zegt minister Reinders...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 De afgelopen weken zijn op Schiphol elf mensen opgepakt voor drugssmokkel, onder hen acht Nederlanders. Met aanhoudingen is een drugslijn tussen Peru en Nederland opgerold, zegt de Maréchaussee. rechercheurs kwamen de smokkelaars op het spoor toen in juni een drugskoerier in de Peruaanse hoofdstad Lima was opgepakt. We kregen onder meer twee medewerkers van een luchtvaartmaatschappij in beeld die cocaïne vanaf de luchthaven moesten vervoeren. De cocaïne zat verstopt in pakketten in koffers. De regisseurs van ons die uh, hebben dat in beeld gebracht, hebben onder meer cocaïne onderschept en hebben uiteindelijk dus elf aanhoudingen verricht. De elf verdachten moeten volgende maand voor de rechter komen. De Encyclopedia Britannica wordt niet langer uitgegeven op papier. Dat heeft de redactie bekendgemaakt op haar website. De encyclopedie gaat verder in digitale vorm. Nou, we gaan ons richten als een soort tonton die uh, door het land trekt op ...zeven regio's, dus de zoektochten die binnenkomen vanuit die zeven regio's... ...gaan we extra aandacht geven. En als luisteraar word je meegenomen. Ja, en dit is het uh, verkeerde geluid bij dit onderwerp. We uh, hadden iemand van de Encyclopedia Britannica willen horen... Uh, ...die niet meer op papier verschijnt, maar alleen in digitale vorm... Een historisch moment in de evolutie van de menselijke kennis, zegt de encyclopedie verder. De Britannica werd voor het eerst uitgegeven in 1768. Ja, dat wilden we laten horen van de encyclopedia Britannica. De laatste papieren uitgave uit 2010 is de laatste en die blijft in de verkoop zolang de voorraad strekt. Dan dat andere geluid, wat wel even langs wordt gekomen. De KRO gaat intensief samenwerken met zeven regionale omroepen. Ze gaan vanaf september samen het radioprogramma Adres Onbekend uitzenden, waarin met luisteraars wordt gezocht naar uit het oog verloren familie, vrienden en liefdes. Vrijdag is het programma te horen op Radio 5. En op zondag volgt dan een speciale versie bij de regionale omroepen. zegt presentator Ron Kas door het land trekt op zeven regio's... dus de zoektochten die binnenkomen vanuit die zeven regio's... gaan we extra aandacht geven. En als luisteraar word je meegenomen naar de plek in een regio... waar de zoektocht zich afspeelt. En, en we nemen je weer mee naar de volgende plek. En zo gaan we twee uur lang door die zeven gebieden... die extra veel aandacht en, en letterlijk accent krijgen.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 ANWB Verkeersinformatie, maar 12 files, 37 kilometer bij elkaar, veel minder dan gebruikelijk om deze tijd. Ook geen bijzonderheden, de files die er staan zijn meestal niet langer dan 2 à 3 kilometer. Iets langer zijn de files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, voor Maastricht 5 kilometer. Op de A4 de Amsterdam bij Zoeterwouden 6 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Osprek en op het Ewijk 5 kilometer.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 Bekijk ons verhaal op atlongardis.nl. Van 1916 tot 2016 in 2,5 minuut. Goedemorgen, het is 9 minuten over half 9. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Vriendschappen en andere ongemakken. Dat is het thema van de boekenweek die vandaag begint. Gisteravond werd het startschot gegeven op het traditionele boekenbal in Amsterdam. Maar wat vinden auteurs eigenlijk van het thema? Verslaggever Jeroen Wielaert sprak erover met de auteur van het Boekenweek Geschenk, de Vlaamse schrijver Tom Lanois. Eén taal, twee landen, Ben jij nu overbrugt. Ja, maar dat is voor Oostenrijk en Duitsland niet anders. En er zitten nog overal, in België zijn er ook Duitsstaligen, dus dat kan wel. Maar dit is wel fantastisch, dus dit, dit bal is leuk. Uh, maar ik kom ook al jaren hier zonder dat ik het gevoel heb dat ik niet welkom ben. Maar dat het boekenweekgeschenk niet ook in Vlaanderen komt, dat is in België komt, dat is fantastisch natuurlijk. Dus uh, dit staat, uh, landsgrenzen hebben daar niks mee te maken. Godzijdank. Als je het over vriendschap hebt en een taal, dan lijkt het erop, toch dat Vlamingen meer kameraadschappelijk zijn met Nederlands dan Nederlanders zelf. Ja, dat is een valt van. Je ziet dat, indruk, dan, je zie, je ziet dat, dat dan aan quizprogramma's en zo. Ja, nee, ik wie, denk... wie, wie, wie de dictee wint. Ja, maar dat wil zeggen die Vlamingen nog altijd een minderwaardigheidscomplex hebben. En ah, een enorme toch? gelding zang je wel, dat denk ik wel. Toch alleszins een heel grote taalgevoeligheid... omdat zij denken dat ze nog altijd moeten strijden tegen Frans. En nog altijd moeten Nederlanders bewijzen dat zij ook Nederlands kunnen. Maar ja, goed, uh, voor mij niet gelaten. Ik zou alleen nooit in een, uh, een spellingsquiz uh, deelnemen. Ik ga verder met Conny Palmen. <laughs> ik blijf bij Tom. Maar hoe is het met jouw vriendschappen de laatste tijd? Nou, dat is... En de ongemakken, Connie Palmer? Ja, ik begrijp het woord ongemakken niet. Familie, dat is zware liefde. Maar vriendschap is uit een ongemak gevonden. Vriendschap is dus heel erg nodig. Maar ik vind elke verslaving, dus aan drank of aan een sigaret... dat noem ik een vriendschap zonder vriend. Vrienden kunnen doodgaan, kunnen je verlaten, die kunnen met je breken. En dat doet een, een, een sigaret nooit, doet een glas wijn nooit. Heb je al een nieuwe vriend? Nee, ik niet. Geert Mak is vriendschap in non-fictie en alle andere ongemakken... toch niet het meest kernachtige? Nou, ook wel veel uh, haat en neid, hoor. Eigenlijk, die, die, die vriendschappen die je tegenkomt... waar ik dan mee bezig ben tussen staatslieden... die zijn soms heel ontroerend. Bijvoorbeeld tussen Churchill. Churchill en Harry Hopkins. Uh, uh, Churchill was helemaal alleen in de oorlog... Roosevelt stuurt iemand in 1942, begin 1942 naar Engeland. Wat voor een lijpe man is die Churchill eigenlijk? Want hij zag aankomen dat de oorlog zou beginnen. Of nee, in begin 1941 was het. En die Harry Hopkins en die Churchill die vonden elkaar op een paar dingen. Uh, onder andere op hun, hun geloof. En Churchill was zo blij als een hond. En Hopkins die had Amerikaanse platen meegenomen, dansplaten, midden in de oorlog in Engeland. En Churchill was zo gelukkig. Hopkins draaide die platen in zijn hotelkamer. En Churchill maakte voortdurend kleine ronde dansjes. Eeuwige vriendschap gebleven. Nico Dijkshoorn dan. Vriendschap. Vriendschap, een ongemak. Kunnen zwijgen. Ik heb al een paar keer uitgelegd vandaag uh, dat... Uh... Mijn beste vrienden, vriend, drie vrienden, dat zijn mensen waar ik vier uur mee in de auto kan zitten... en dan, dan rijden we langs zo'n benzinepompstation, zwijgen we. Dan rijden we langs die olifantjes daar bij Almere, zwijgen we. Zeggen we niet, hé, hey, een olifant. Dus gewoon zijn mensen waar je gewoon uh, gevaarloos vier uur lang kan zwijgen... en dat ze niet denken dat je uh, dat je, je verveilt. Onuitgesproken kameraadschap? Ja, exact. Ja, dat zijn ook twee woorden, maar... <laughs> Heb je nog vrienden na het boekenbal? Ik denk het wel, ja. Ja, maar of het echte vrienden zijn, dat weet ik niet. Maar voor, ik, heb, ik denk dat ik vanavond heel veel vrienden heb. Even. En morgen heb ik er weer drie. Zo werkt het wel, denk ik. Er werden veel vrienden gemaakt gisteravond op het boekenbal. Jeroen Wielaert was er ook. En Tom Lanois schreef dus het boekenweekgeschenk. Heldere hemel. Het is bijna kwart voor negen. De wrakingskamer oordeelt straks over een kwartiertje... over het verzoek tot wraking van de rechters in de Amsterdamse Zedenzaak. Hoofdverdachte Robert en zijn advocaten eisen nieuwe rechters... omdat de huidige te veel aan de kant van de slachtoffertjes en hun ouders zouden staan. Dat heeft natuurlijk te maken met de toekenning van het spreekrecht voor de ouders in deze rechtszaak. Matthijs van der Wiel staat bij de rechtbank in Amsterdam. Matthijs, nou, we kunnen er natuurlijk niet over speculeren eh, wat het wordt. Dat lijkt me onzinnig. Ja, het is altijd riskant hè. en misschien in deze zaak ook wel een beetje ongepast. Je weet het nooit wat voor een uitspraak hier, hieruit kan rollen. Het is echt even afwachten hoe de Vrakingskamer die uitspraak van de rechters beoordeelt. om dat spreekrecht van de ouders te handhaven. De vraag is dan: is de enige verklaring voor die beslissing dat de rechters inderdaad bevooroordeeld zijn? Dat is de vraag die vanochtend beantwoord, uh, beantwoord moet worden. Dat zou een reden voor wraking zijn. En het zit hem daarnaast ook in hoe ze de woorden wegen die de Eerder hebben gebruikt. Die hadden het over het buitengewone karakter van deze zaak. Kun je daar uit die, die woordkeuze, kun je daar inderdaad uit opmaken dat ze hun oordeel al klaar hebben? Het is allemaal afwacht hoe de Vraagkingskamer dat beoordeelt. Ik speculeer er maar niet over. Advocaat Anker hebben we dat eerder wel horen doen. Die had het over de statistieken, uh, dat herinner je nog wel. 50 wrakingsverzoeken vorig jaar bij deze rechtbank, geen enkel toegekend. Maar in zijn carrière heeft hij het maar drie keer gedaan tot nu toe. Waarvan twee keer succesvol. Hij keek er somber bij, hij ging ervan uit. leek het wel gisteren middag toen ik hem sprak na afloop van de zitting over die wraking... dat het uh, geen succes wordt uh, voor hem en voor Robert M. Wie moeten er trouwens uh, oordelen over die rechters? Wie zijn de rechters van de vrakingskamer? Ja, dat is een heel gevoelig punt. Want je herinnert je nog wel het proces van Geert Wilders... waarin totaal drie keer gevraagd is. Die, die tweede wraking toen, die werd toegekend. Dat was natuurlijk spectaculair nieuws. En dat gebeurde door rechters die op de gang zaten... van de rechters die de zaak deden. Naast de collega's die elkaar bij de koffieautomaat tegenkomen. En dat heeft naar verluid voor veel ongenoegen gezorgd daar op die gang. Heel veel gedoe is dat geweest. Want ja, het zijn toch je naaste collega's die je beoordeelt. En toen is er... Om, omdat dat zoveel gedoe heeft opgeleverd. Bij de derde wraking zijn er rechters uitgeleend door uh, de rechtbank Haarlem... vanuit een andere stad dus, om dat soort schreven ogen te voorkomen... om ze wat, uh, um, uh, wat neutraler te laten zijn. Uh, uh, dat is in dit geval niet gebeurd. Uh, zover, voor zover ik heb kunnen nagaan is dat eenmalig geweest... dat de rechters van een andere rechtbank kwamen. Advocaat Anker die had het graag in deze zaak ook gehad. En ik vind het te betreuren dat uh, rechters hier uit Amsterdam dan weer oordelen over hun collega's. Uh, mijn broer en ik daar jaren geleden al eens een artikeltje over geschreven van... haal nou drie rechters uit Middelburg. Haal er nou drie uit Almelo. Pluk er drie uh, uit Assen, ja. uit het pand. Doe dat niet. Ja, een argument om het niet te doen van de rechtbank is uh, dat de rechters in principe allemaal onpartijdig zijn. Als ze dan rechters uit een andere stad halen, dan geven ze daarmee eigenlijk toe dat hun eigen rechters dat niet op een onpartijdige manier kunnen beoordelen. Ja, lastig, hoe dan ook. Wat zullen de gevolgen zijn van deze wraking uh, voor het proces als uh, het inderdaad doorgaat met dezelfde rechters, Matthijs? Uh, geen schade, zegt uh, Anker, die er, die er dus al van uitgaat dat het inderdaad gebeurt. Hij zegt, wij zijn professionals, we gaan gewoon weer door. Uh, we hebben dan in ieder geval wel een signaal gegeven. Dat is voor hem heel belangrijk. We hebben dan in ieder geval wel duidelijk gemaakt... dat dit een heel belangrijk punt van zorg is en voor Robert M. Maar wij zijn professionals, we kunnen dan gewoon door. Uh, iets anders is als je het hebt over het imago van Robert M. Want dat is voor hem zelf een punt van zorg. Hè. Je weet dat hij een verhaal wil houden om het beeld van het monster dat hij heeft te nuanceren. Nou, Als je kijkt hoeveel hoon hij over zich heen heeft gekregen... de afgelopen dagen sinds dat vrakingsverzoek is ingediend. Uh, hoon omdat hij klaagt dat hij al schuldig lijkt te zijn verklaard. Terwijl hij ondertussen wel alles heeft bekend. En we kennen de ernst van die bekende feiten. Nou, Als hij dan wil werken aan dat hij imago... dan heeft hij na dit vrakingsverzoek in ieder geval... nog wat werk erbij, kun je wel concluderen. Ja. Matthijs van der Wiel staat bij de rechtbank in Amsterdam. Zodra er nieuws komt, en dat zal zo zijn... rond 9 uur is de dan melden we dat uiteraard direct. Ook na negen uur meer nieuws uit Syrië. De noordelijke stad Idlib is in handen gevallen van het Syrisch leger. Althans, dat zijn de berichten uit Syrië. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met eh, nog steeds bijzonder weinig problemen op de Nederlandse wegen. Alles bij elkaar komen we niet verder dan 40 kilometer op dit moment. Met de meeste vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht 6 kilometer... Ook 6 kilometer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude. En op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag tussen Noordorp en Den Haag 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Meino Emmers bij de sociale werkvoorziening in Weert Waar, zo hebben wij inmiddels begrepen, 90 van de 800 banen zullen verdwijnen, maar. Vanwege de bezuinigingen. Gele kaarsen, paarse kaarsen voor een Belgische fabrikant... En ze gaan voor een grote supermarktketen in de doos. Het zitten hier zo'n nou, zeker tien, vijftien mensen te doen. Lisette Schumann, het stopt hè? binnenkort. Ja, dat klopt. Ja. Wordt te koop, staat al op de bedrijfshal. Ja, dat klopt. Maar... Wat gaat u doen? Ik denk eerst flink huilen en een kaarsje opsteken in de kerk. En hopen dat er een nieuwe baan is. Waar bij een gewone werkgever, want dat is de bedoeling eigenlijk, hè? van die wet werken naar vermogen die in 2013 van kracht wordt. Zou er een werkgever zijn die u wil hebben? Ik hoop het, maar wel met de aanpassingen die er uh, mogelijk zijn. Wat voor aanpassingen hebt u nodig dan? Ik heb uh, een aangepaste tafel en een aangepaste stoel in verband met mijn uh, beperkingen. En daar moeten ze dus wel absoluut rekening mee houden. We zijn een kenniseconomie, maar steeds meer arbeid gaat naar lage lonenlanden. Vertelde net uh, Rob Poppelaars, die uh, hier arbeidstrainer is. Dat is eigenlijk het probleem, hè? Op zich zijn jullie niet tegen die wet. Prima dat mensen een gewone baan krijgen, maar het werk is er niet. Nee, de wet is zoiets van uh, allemaal lief zijn voor elkaar. Daar kun je dus niet op tegen zijn. Het gaat om de manier waarop je hem voert en uh, de wijze waarop jij nu uh, banen moet gaan creëren voor deze mensen. Dat gaat dus niet zonder geld. En er is geen geld. Dat zegt net ook de wethouder... die de hele ochtend al met mij me meeloopt, mee wethouder Lintjes uit, uh, uit Weert. Uh, heeft de gemeente misschien nog iets? Want in de groenvoorziening gemeentelijke plantsoenen... daar zijn ook mensen op, actief, bij u op het gemeentehuis ook, hè? Ja. Kantine bijvoorbeeld? Ja, kantine, maar ook in de schoonmaak. Dus een facilitaire dienst... Uh. Die, die is bij ons ook zeer actief. Maar voor mensen als Lisette bijvoorbeeld? Uh, ja, wij zoeken natuurlijk voor iedereen. Uh, niet specifiek voor, uh, voor Lisette. Maar uh, daar liggen natuurlijk nog wel, wel wat kansen. En, uh... Ondernemers die zich melden, die toch werk hebben misschien? Ja, uh, Nou, ik, ik heb het net onder ons hier verteld. Uh, we hebben een uh, debat gehad in, in de gemeenteraad. En twee dagen daarna had ik een... Uh, noem het maar een potentieel ondernemer op bezoek... die zocht naar 45 mensen. Dit is nog allemaal niet zeker, maar ja, daar kik ik dan op. Dan denk ik bij mezelf, van, heeft het dan toch allemaal wat uitgehaald... dat mensen dus ja, laten we zeggen, in actie komen tegen laten we zeggen, de nieuwe wet te werken naar vermogen. En als het dat opbrengt, dan ben ik al heel tevreden. José Meijer, Afakabo-bestuurder, gaat dadelijk naar Den Haag... naar de hoorzitting die vandaag wordt gehouden... Ik zou zeggen, het kabinet krijgt je toch voor elkaar, kijk maar. Dat die werkgevers... Uh, ja, die, die, hier is nu een, nu een potentiële werkgever. Die wil 45 mensen. Maar je moet je goed realiseren hoe, over hoeveel mensen we het hebben... als we over de wet werken naar vermogen hebben. Dat is lang niet goed, voldoende. Dat eigenlijk. gaan wij niet ja. halen. Uh, uh, 45 mensen zou misschien genoeg zijn voor de nieuwe instroom. Maar niet voor de mensen die nu al aangewezen zijn op aangepast werk. Dus dat gaat hem niet horen. Nee, er is al actie gevoerd hier. Ik geloof meer dan een maand geleden al. Valt de politiek nog iets te halen voor de vakbond? Denk het niet. Het is toch een gelopen race? Uh, je, je, het is nooit een gelopen race. Totdat de wet is aangenomen, zeggen wij als vakbeweging altijd. Uh, wij gaan van, uh, vandaag uh, de politiek nog een keer vertellen wat wij ervan vinden wat uh, de slechte consequenties zijn van deze wetgeving. 22 maart gaan wij de politiek nog een keer laten weten... wat wij ervan vinden. Dus de, de race is nog niet gelopen. Maar wat we eigenlijk met name coalitiepartijen zouden willen vragen... is van, denk nou na, denk nou na over die arbeidsmarkt... en denk nou na hoe je echt arbeidschandicapten... op een goede manier op hun plek krijgt. Want als sommige mensen, die ik hier ook zie... en sommigen zijn echt tot tranen geroerd... heb ik vanochtend meegemaakt, als die thuis komen te zitten... Dan komen er toch andere problemen? Er komen zeker heel veel andere problemen. Zorg nodig? Ze hebben zorg nummer, de Muren komen op zich af? De muren komen op zich af, justitie, de geestelijke gezondheidszorg zal in actie moeten komen. Maar dat wordt ook alweer bezuinigd, dat is een extra zorg. Dus ja, de eigen bijdrage, ja, noem maar op, waar gaat dit naartoe? En ja, ik kan niet anders zeggen dan iets wat goed bedoeld is, wordt op deze manier wel erg hard om zeep geholpen. Lisette, nog enige verdusie erin? Of wordt het inderdaad een kaarsje opsteken? Echt een kaarsje opsteken. Maar ook de financiële problemen spelen een heel grote rol mee. Dus, uh, want als ik thuis kom te zitten, mijn zoon werkt. Mijn zoon moet mij onderhouden, want ik krijg helemaal niks van de gemeente. En daar, uh, dat is echt triest. Echt. En zo sluiten we af in Weert. Waar honderden gele en paarse kaarsjes staan die ingepakt moeten worden. En misschien wordt er nog eentje opgestoken in de hoop op een lichtje in de toekomst. Nog 40.000 kinderen wordt vandaag heel veel herrie gemaakt. En ze laten daarmee weten blij te zijn dat ze naar school kunnen. Organisator Fons trekt aan de bel voor het Millennium Doel. En dat betekent alle kinderen naar school in 2015. Jessica van Spengen, onze verslaggever is op de Terpstra School in Loosdrecht. Twitterde ons net al een foto met een aantal kinderen die er gevaarlijk lawaaiig uitzien met hun trommels. Jessica, kunnen wij al een voorproefje krijgen? Ja, ik hoop dat jullie goed wakker zijn. En als dat niet zo is, dan worden jullie dat over enkele minuutjes goed gemaakt. Ze hebben hier van alles bij zich. Wat heb jij? Uh, een, een deksel, nee, een pan en daar moet je zo met een stok op slaan. Nou, volgens mij is het een pollepel. Ja. Ja, en hier staat een echte trommel en uh, van de zomer met het EK zijn jullie ook goed gewapend. Want wat heb jij bij je? Een toeter. Voor Vuzela? Ja, zoiets. En jij hebt gewoon het pannenset ook van thuis gepikt? Ja, ja gewoon even van thuis meegenomen. Wat heb je bij je? Ja, gewoon twee pannendeksels van thuis. Want wat is de bedoeling? Um, hoe bedoel je de bedoeling? Wat gaan jullie zo meteen doen? Um, we gaan zo meteen bellen voor het, voor het Lianenfonds, voor de kinderen, voor, voor de gehandicapte kinderen, zodat ze ook naar school kunnen. Ja, want die kunnen niet naar school. Hoe zit dat? Ja, omdat ze gehandicapt zijn, dan mogen ze niet naar school daar. En in, welk, in welke landen is dat? Afrika. En uh, ja, in die andere werelddelen. <laughs> niet in Europa. In het land Afrika in ieder geval. Nou, Jaap Jongbloed is ambassadeur van het Liliane Fonds. Um, om hoeveel kinderen gaat dat die niet naar school kunnen? Nou, dat, daar lopen de schattingen over uit. Hè? Het zijn er miljoenen. Het zijn er misschien wel meer dan 30 miljoen. En dat zijn vooral gehandicapte kinderen? Dat zijn dan kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden, ja. En dat zijn kinderen die niet naar school kunnen. Soms omdat de ouders zich gewoon ervoor schamen en de kinderen gewoon niet naar school toe laten gaan. Soms omdat de scholen geen kinderen met een handicap op school willen hebben. Of soms omdat heel praktisch de scholen niet ingericht zijn op kinderen met een handicap. Ik bedoel, een kind met een rolstoel kan hier overal naar binnen. Maar daar is het zeer de vraag of de deur groot genoeg is om de rolstoel binnen te laten. Nou zou je denken, heavy maken is leuk, maar geld inzamelen is dan beter, toch? Ja, maar geld inzamelen is dat gebeurt uh, Geld inzamelen is iets wat de donateurs van het Indianenfonds sowieso doen, al voor, uh, voor 65.000 kinderen per jaar. En uh, het is heel belangrijk om te weten dat maar voor 110 euro één kind totaal, uh, het leven van één kind totaal veranderd kan worden en dat hij kan meedoen en naar school gaan. En uh, voor deze actie krijgen alle scholen ook 250 euro van uh, de postcode loterij. Nou, dat is natuurlijk uh, in ieder geval leuk voor het Fonds. Deze kinderen zijn hier allemaal natuurlijk gekomen om lekker herrie te maken vanochtend. Om iedereen goed wakker te maken. Een toeter ook. Een ja, luidspreker. Een luidspreker. Volume. Op welk staat die? Ja, voluit. Dat betekent dat jij flink herrie gaat maken. Zal ik wat verder gaan staan? Ja. Dat, uh... We gaan beginnen. Ja, we gaan beginnen. Hey, jongens. En meiden, om te vieren dat wij naar school kunnen... en omdat we hopen dat al die kinderen in de derde wereld... ook naar school kunnen binnenkort. Alle kinderen met een handicap. beginnen we nu de actie. We trekken aan de bel voor die kinderen in de derde wereld. Als ik ja zeg... Ik tel af. Ik ga aftellen. Drie. En dan maken jullie ontzettende herrie. Drie, twee, één. Ja!